Radio, is radio. Waar is die nou weer? Normaal gesproken, altijd op dit tijdstip toch? Spreekt hij gewoon het programma in? Hangt hij nou weer uit? Gaan bellen. Samen. Eh, waar zit je? Ja, hallo, ik zit Schiphol. Je moet, nee, je moet nu een programma aankondigen. Gek, ja, het is, is iets over negen. In Nederland. Ik ben het helemaal zat. Ik ga een weekendje chillen op dan Tiller. Je staat nu op Schiphol? Ja, ik sta ja, op Schiphol op dit nee, moment. Ja, ja heel, leuk, heel leuk en aardig. Maar hoe lossen we dat hierop dan? Oh, oh ik word nu gevoeieerd. Ik moet u hangen. Het, dat hallo. Ik Dat het u zelf nog even doen. Nee, maar ik... Oh. Godzamer, weet je wat? Ik, heb het, nou, ik ben helemaal zat. Ik ben er klaar mee. Ik ga het zelf doen. Godzamer. Oh my nee, doe ik het zelf wel. Professionele hut hier. Godzamer zeg. En dan nu extra weekend. Zo. <tied> Even een feeststemming erin, hè? gezellig. Nou, met z'n allen. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Gezellig, hè? La. Oh, wordt het zo'n avond? Nee, nee, nee. Dat is te lang joh. Het is uh, net vijf uh, net over negen geweest. En het lachen is dat ik dus laatst niet in die Efteling was. En dat ik hier dus in zat hè, in deze attractie. Maar mijn zoontje vond dit zo leuk. Die ging helemaal uit zijn plaat. Dus hebben nog een rondje gedaan. Nog een rondje, nog een rondje. En uh, nou ja, dus dan dus, kom je dus buiten. En vervolgens hoor je dus al die mensen om je heen. Mm -hmm. Zelfs die zanger van de Crashers, is al dag ten Nou, je raadt nooit. Of, en, en stop me if you heard us all me for, zou de uh, Smith uh, zingen. Of Mark Ronson. Wat je maar wil. Um, heb ik wel eens verteld met wie ik in Carnival Festival heb gezeten? Zoals deze attractie te heten. Man, ik, ik, ik, ik sta hier te stuiten van de nou, Ik denk, wat zie ik toch? Huh? Huh? SMS. <middels> dat is <het> parkieren. <middels> Hij is kapot. Wil je een hamer? Nee, <laughs> ik begon oh. de pooi. Maar je hebt een monteur en een sprauwblauw Nee, nou komt helemaal goed. Uh, dus ik zeg tegen die haai, nee, uh, het was de winter-Efteling. Dat houden ze dus in uh, heel Koud, veel leuk winter. Ja, maar er zijn de echt leuke dingen zijn dicht. Oh. He, want dan is dat uh, de, de achtbaan, de Python doet het niet en de Piranha niet, want oh. het is winter. Dat is een goede dat ik een keer met je vinders meega dan. Nee, dat is helemaal niet leuk. In de, winter... nee, in de winter gaan we gewoon naar Parijs... en dan vermaken we ons daar wel in de ja, afbaden. Ja, ja, ja, ja. Altijd open. Maar dan ben je dus al snel gedoemd om naar het Carnival Festival te gaan... ook al heb je geen kleine kinderen. Dus wij staan er in de rij. Pff, wachten, helemaal druk. Want het was sowieso een drukke dag. En alle spannende dingen waren dicht, zoals ik al zei. Kijken we op een gegeven moment... ik was met een goede vriend van me... kijken we een beetje verveeld om ons heen. Zien we achter ons in de rij. Echt pal achter ons. Want één persoon nog tussen. Ray Slijngaard. Die van uh, Yo, mijn name is Ray met de Double A. I like to ride in at BMW. I want to say yes, but also. Nee, but hey, don't go here because he's Ray and I'm a out with the Double A. Van toen, het. Die. Van vroeger. En mooi is, uh, ik, ik, daar baal ik echt wel. Techno, techno, de... techno, techno, techno. Als je in het wagentje zit, wordt er een foto van je gemaakt. Oh, ja, klopt. Met, met, die met ik... de pretneus. Die staat op uh, de schoorsteenmantel bij ons thuis. Ik, ik sla me nog voor maar zodat dat ik niet die foto heb gekocht van Ray. <laughs> je kunt natuurlijk elke foto kopen die je me wil. Dat handig gewoon uh, de... nummer 345 vier, dat uh, Ray zo met zijn vingers. Jo, yo, yo, yo. jo. Yo. Is handig op het toilet ook. Uh, diarree. 3 FM Extreem Nou, nou, nou. Sorry, sorry, was niet zo bedoeld. Hij doet het echt niet. Hij doet echt alleen maar koekoek. Kan ik een uh, monteur. Uh, Hallo, applaus. En een monteur. Is, is Zo irritant dit. Ik wil, ik wil, een point. Nou, we gaan iemand bellen die uh, point. Hij moet point doen, maar hij doet niet point. Er komt ook echt een monteur ja, binnen. Oh, Hallo, monteur? Kijk, nee, kijk, dan doe ik zo. Uh, dit. Maar hij doet, hij doet één, ik uh, doe acht. Zet Ze hebben eindelijk van die koekoek af, dacht ik. Ik heb hem nou ja, het. Heb een keer Ik heb hem al een keer erin gedaan. Dan gaan wij bellen, eigenlijk. En waarom? Geen flauw idee. Oh, ik knopje het vast. Extreme aan kaarten. Volgens mij gaan oh. we Fabienne bellen. Oh. Ja, Fabienne! Fabienne! Ja! Yeah! Hey. hey! Nou, Heerlijk Fabienne, welkom. Welkom. welkom. Uh, het goede nieuws is dat uh, alles doet het weer, dus uh, het geluid ook. Nee, hey, hij doet het. Waar lag het, man, man, het waar man, man, nou man. aan? Het knopje zat vast. Zeg ze hier, het knopje zat vast. Nee, heb je er nooit last van dat het knopje vast zit? Nou, al mijn knoppen zitten wel eens vast. Uh, nee, nee, ik vroeg nee. het ook eventjes aan oh, Fabienne. Fabienne, zit jouw knopje wel eens vast? Nee. Niet. De deurknop, dat, dat de bel maar blijft gaan. Ja, dat is irritant. Oh, dat is irritant. Wat voor, dat zegt heel veel over de mensen. Wat voor een deurbel heb jij, Fabienne? Is het een dingdong, of is het een... Brrr, of is het een liedje? Nou, ik heb momenteel helemaal geen deurbel. Je haat bezoek. Jij trapt gewoon de deur of steeds in. <laughs> ja, ik uh, gooi ze gewoon de deur weer dicht. Heel goed. Nee, ik heb, uh, ik heb net een nieuw flatje, dus ik heb nog geen deurbel. Nou, ik had laatst nog een deurbel. <laughs> <laughs> ik kom mee. Ik, ik, ik druk op die deurbel en ik hoor... Dat is raar. Echt waar, joh. En ik was ook eerder benoemd... <middels> dat is mijn oude buurman, weet je wel. Stop ik ja. ik Sorry, heb laatst deurbel, ik druk en ik hoor... Nee. Nee. Fabien. Ja? Jij hebt ge-sms'd. Hoe deed je dat? Sorry? Hoe deed je dat, dat poing sms'en? Oh, met de je Oh, heel goed. Ja, heel veel, veel i'tjes en jeetjes erin. Nou, dat is hartstikke ja, goed. Precies. Dat betekent dat jij nog maar één minuut en een paar goede reflexen... verwijderd bent van twee kaarten voor Extrema Outdoor in juli in Best. Ja. Hey. Dat is no. best wel leuk. Maar ballen, zover ballen, ballen, is het nog niet, daar moet je wel, wel wat voor doen. doen. En uh, wat, dat gaan we je nu uitleggen. Ja, wel, we okay. hebben hier een uh, flipperkast, Fabienne. Ja. Zo'n ouderwetse flipperkast, wie je die nog wel eens ziet. En uh, mm -hmm. daar gooien we dan zo een muntje in. Het is aan jou de bedoeling dat, uh, dat je het uh, balletje een minuut in het spel houdt... door middel van flip, flip, flip, flip te roepen. Ja. Dan, dan gaan namelijk die flippers heen en weer. En dan hou je uh, hopelijk uh, het balletje in het spel. En dan krijg je twee kaarten. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Jazeker. Nou, Veenstra zullen we hem er even in doen. Zullen we wel scherp het dan, hè? niet bal. Ja, ja, nee. Ah, daar is hij. Nou, daar gaat hij Succes! Flip, flip, flip. Flip, flip. Flip, flip, flip. Oeh. Kijk eens. Flip, flip, flip, Heel goed, Fabien. Flip, flip. Flip, flip, flip. Flip, flip, hij is, bo oh, hij is bovenin, uh, het gaat goed. Oh, uh, bovenin! <lacht> flip, flip, flip, Bonus. Flip. Hij is niet beneden, <lacht> oh, dat doe je flip, goed. Ja, ja, flip. Oh, spannend. Flip, ja Dat scheelde weinig. Flip, je moet oh, oh. Oh. Oh, tegen flip. de kast aansloten, denk ik. Hij Even, even wachten, tilt. Flip, flip, flip. Ja, nog. Nog 5 seconden van je. Nog 5, 3, 2, 3, 1. 1. 1. Ah, Volgens mij hebben wij yeah. nee. Nee. Ja. Jij gaat naar extreme auto! 10 uur achter elkaar non-stop dansen. Nou, flippen eigenlijk. Super. Dus neem je pillen mee, Fabienne. Ah, die lijkt niet tijd. Ja, goed zo. Het cultureel correcte antwoord, heel goed gedaan. Heel goed. Nee, van harte. Dankjewel. Wat ga je aantrekken? Um, woe, dat weet ik nog niet. Er wordt nog een leuk setje gekocht ergens. Ja, dat denk ik wel. Maar iets waar je lekker makkelijk in kan bewegen, raad ik aan. Ja, dat soort dingen. Ik ken nooit iemand die is daar in een harnas toe gegaan. Noem me voorbeeld! Fijne avond en uh, doe ze de groeten in best, hè? In best? best? Ja, best. Bij je Be best, best, wel. Heel ja, best. Ontzettend best. Al bij hoeveel laken linksaf? <laughs> best weekend! Jij ook! goed! I would, but first of all, let me say vrienden van de show zeggen. Ja, dat is absoluut waar. Ik dacht het wel. En binnenkort is die officieel hij officieel uit deze single en dan staan Gaan er nou door extra tracks waarschijnlijk op. Van Extra Weekend. Ik, ik, ik, ik heb wel gehoord dat ze ermee bezig waren. Dat het uh, even over Londen heen moest. Ja, het moest nog even worden afgegaumd of zo. Nee, dat was het. Maar het gaat wel door, denk je? Ik denk uh, van wel. Ja, nou, wat gek. Dus het, het akoestische optreden wat de Kajsius hier hebben gedaan als bonus tracks op de single van I don't think that's not Is toch leuk? Spik je toch allemaal even mee? Ik weet toch wel Ting van half tien. Ik denk dat ik even een tijdbeeld. Ongetrouwd, tussendoor. Hè. Ja. Want het is hoog tijd namelijk voor het uh, vorige week geboren item, dankzij uh, Laura Alverink. De antwichtkaart van de week. Daar moeten we eventjes uh, wat voor maken, vind ik hoor. Binnenkort ook weer de langspeelplaat van de week. Weet je, dat nou, was vroeger een item op heel de Nee, dat heb ik echt even gemist. De langspeelplaat van de week. Vind ik een mooi woord, langspeelplaat. Dat ik weer gewoon de ze idee, toch? Ja, compact disc en je, en je van de week. Waarom heb je... Compact disc van de week. Ik heb een vraag. want We hebben hier onze internetguru uh, Koen. Hallo. Waarom heet het nog de Week-CD als je het als MP3 kan beluisteren? Ja, dat is een hele goede vraag en daar hebben we laatst al een klein beraad over gehad. Maar we houden het gewoon een beetje vast omdat het nog wel als CD wordt weggegeven wekelijks. Oh. Dus je kan het beluisteren als MP3? Ik zou gewoon de week -memory stick noemen. <laughs> ja. Dat vind ik veel hyper. Memorystick, ja. De memory stick van de week. Precies. Want ik heb namelijk het nieuwe al een gekregen op een MP3-speler. <laughs> ja, nee, dit is toch veel slimmer? Ja, dat is heel slim. Ja. Ja. Helaas, luurig was toen ik dacht, nou, ik ga er wat meer liedjes op zetten, heb ik dat hele ding gewist. Dus uh, echt, zo hadden ze het niet aan. Sorry, nog crash-ip. Crash-ip in dit geval. Ja. Uh, de aanzichtkaart de van, de van de week. week. Het is uh, toch weer het seizoen dat uh, ja, de, de examens uh, die, die komen aan Dus heel veel mensen zijn al, gewoon al vrij en die gaan al op, op, op vage camping zitten. Of die hebben toch niks te doen overdag. Stuur een leuke anzichtkaart van waar je bent. Vorige week kregen we er eentje uit uh, Tuitjenhorn. Tuitjenhorn. horn nee. <laughs> die was van, Sorry. Uh, van Laura. Ja en nu hebben we er eentje. Oh ja nee ik ga hier die van Laura. Oh Sorry, ja, dat, is die van, je. dat is die van ik. wou dat zeggen dit? is die van Laura. Ja. We hebben een nieuwe ansichtkaart. Oh, wat leuk. Ik vind het zo leuk. Ik vind dat we elke week minstens de ansichtkaart van de week moeten hebben. Mensen waar je ook woont, sturen ansichtkaart uit je geboortedorp. En nu groeten uit Culemborg. Ah oh, nee toch? Ja. ja. Zal ik hem even voorlezen? Doe is het? Geert en Michiel. Groeten uit Kulumburg. Wacht, dat kan ook anders. Oh. Als je dan toch uh, een antwoordkaart gaat voorlezen. met die prachtige donkerbruine stem van je. <tie> Gerard Michiel. Groeten uit Culemborg. Van een extra weekend-luisteraar, Sander Geurts uit. Oh nee, Sander G. uit Culenburg. Dankjewel voor ah, deze. En je net weg op zo'n die... zo gedicht uit de penitentiaire inrichting. Oh, sorry. Ja, is dat zo? Ja, doe maar gewoon zonder geurt. Zonder geurt klumborging. Dank u wel voor deze aanzichtheid. Mooi. Mooi hè? Ja, echt te gek. Scoorde scoor er helemaal niets mee hoor, maar dat geven je dan niet. Nou, de, moeten we er niet een, een t-shirtje of een openen openen? Ja, eigenlijk. Gewoon dat lijkt me ja. leuk. Ja. Ja. Als je de Anzichtkaart van de week hebt, dan krijg je een t-shirt. Heeft ze al nou, een adres erop gezet? Zonder geurt. Boomkerkpad nummer 28. We <laughs> worden nu helemaal plat gebeld. Het <laughs> is allemaal spandoekjes, het is mooi. We Ja, hey, t-shirt. Doe ons een stukje t-shirt. Ja, te gek. Uh, wat is het adres, Gerard, voor de anzichtkaart? Zonder geurts. Oh, nee. Nee. Uh, het adres is bij de redactie bekend. Uh, NPS 3FM ter attentie van Extra Weekend Postbus 291601202 Michael Jackson, MJ, in Hilversum. En de vraag die ons allemaal bezighoudt: Wie zijn er allemaal vanavond? Everybody. Ah, gezellig. At this time, I think you better keep your distance. Ja, dan moet je dat vannacht maar even doen anders. Maar de rest van het verhaal van het liedje. Ja, als je gewoon na elke zin van qua een, je een, een, een leuke uh, opmerking heeft. Hebt. Hebt, ja. Hebt, hebt. Mm -hmm. Dan is dat wel even leuk voor vannacht op televisie. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Of het misschien ook wel een leuk is. Want er dat, uh, dat was toch nog een ding wat je ook helemaal... Um, nou, je hebt niet zozeer een, een verhaal op de rug. Maar wel uh, dat je denkt van, uh, je, je kunt er wat leuks mee. Ja, met, uh, met de tekst. Het is dus misschien ook wel leuk om, die, om de, die dan vannacht even te doen. En dan in de camera te kijken. Zwoel. En met een lange regio's aan. Een sigaar in je mond. Een deukhoed, een gleufhoed. Op een regenachtige zaterdagavond in de binnenstad. Op zoek naar liefde. Op zoek naar romantiek. In alle uithoeken. Verlaten barn. En daar loopt hij dan. Met diezelfde bolhoed en die sigaar en die regenjas. En hij heeft een nieuwe bril gekocht en hij denkt bij zichzelf. Yeah, I can see it now. Ja, ik kan het nu zien. En wat zie je dan? De distant red neon scheverde in the heat. Ja, hoe voelde je I Ik feeling like als een stranger in een strange land. Ja, dat klinkt mooi, maar wat bedoel je ermee? Je weet waar mensen met de nacht night. Ah, oh, kon je een beetje slapen gisteravond? Ja, ik was te hot om te maar wat deed je om wakker te blijven dan eigenlijk? Moet Word hier nog iemand fluisteren. All of a I could hear from right me. Wat deed je toen? I turned around and she said, nou, wat zei ze? Wat zei ze? Wat voor legendarische opmerking zei je terug? Ik weet niet. De wind just kinda pushed me this way. Oh, She said hang the ridge Hij klinkt als een boeket Zeg romantiek dit hein? Catch the blue train Places has never been before Look for me Ik heb een foto met je foto doelstel, als je wil. Take a picture of this. Precies. Zie je daar? The fields are empty. Yeah? Abandoned 59 Chevy. Wat deed je achterin dan? Playing in the backseat, listening to little Willie John. Kijk eens op je horloge. Roy. Yeah, it's when time stood still. Dat ga je doen, jongen. You know, I think I'm gonna go down to Madame X. Let her read my mind. Maar dat voodoo gedoe was toch niks voor jou, hoor? She said that voodoo stuff don't, don't do nothing. Yeah. Ik Oké, ik je, no, like je, ja. like it, okay, nou, je wil. Like later het verhaal van de man met de regenjas en de bolhoed en die sigaar in de binnenstad op zoek naar liefde in alle uithoek en het zal om die avond weer niet lukken. Het woord, het woord dat scoort. Het woord dat scoort. Nou, het lijkt me wel leuk dat je dat vannacht doet. Oké. Okay. Gewoon Ja, op de, op de, op met, de de met beeld en beeld erbij, ja, ja. dat is goed. Op, op, ik gaan even de kostuumafdeling drie. zoeken, ja. Lachen, man. <swek> Een stukje boeketregels. Ja, heel, heel goed, ja. heel uh, goed. Gaan we eventjes door met het draaiboek. Oh, we uh, namelijk een dvd winnen. Echt waar? Een komisch drama. Ik zit echt even te zoeken in het draaiboek. Een komisch waar? drama. Crazy heet hij. Uh, gaat over de jonge Zach die in de jaren 60 en 70 opgroeit in Canada. En dan ook nog een uh, x weekend t-shirt erbij, x weekend ah. flesopener en uh, uh, de, de, nou ja, alle liefde van de hele wereld. Een pallet met wat je er ook maar wil hebben. Echt waar? Nee. Ik wil het zeggen, maar ik moet zeggen. <laughs> nee, doen. dat is niet zo'n goed idee. Als je tenminste weet welk woord er is weggepiept in de volgende frase. Ja, want het is weer heel moeilijk, hè? Het is een pittige. En het lullige is fijn strijdje. Weer niet verteld heb wat nou inderdaad het woord is ik dat kort. Ja, maar toen zat ik net even. Even niet op te letten. Even he? niet op te let, hè? En af te galmen. Ja. Nou, ik uh, schrijf ze dan een briefje voor je en dan, uh, dan, dan kom je erachter. achter. Het gaat weer om een collega, dat dus is in, uh, in de voicelift. Maar dit keer gaat het om een liefde collega, Dennis Wening. Ja, ik was uh, niet alleen de, zeg, was de kleinste, ik had een beugel. En ik zat toen ook nog eens een keer op. Dat was niet echt cool. Nou, wat zou, hij, wat zou hij hier nou zeggen? Heb je echt geen idee? Nee. Hoe ja, nou, misschien dat iemand het anders het wel weet op 0909-1336. Ik schrijf het wel eens even voor je op, hè. Oh ja, op een uh, blanco op het laten horen. Ja, ik was uh, niet alleen de, zeg, ik was de kleinste, ik had een beugel. En ik zat toen ook nog eens een keer op... Dat was niet echt cool. Aha! Juist ja, duidelijk? Ik sta er. De... Oh, ja, Ik heb ja, ja, ja, ja, eigenlijk de huidig willen het. worden, maar goed. Nou, uh, goed 0909136 voor het woord. Dat, dat is goed. Een aardige poging wil wagen. Goedenavond nou. met de radio. Ja, goedenavond, Romek. Hoe? Romek! Oh, oh! sorry. Romek! <laughs> ja, ik denk het weten. Nou, nou. zeg maar. Nou, komt die onder de puisten. <lacht> nou, dat gaat... Ja, ik was uh, niet alleen de, zeg, ik was de kleinste. Ik had een beugel. En ik zat toen ook nog eens een keer op... Ja, onder was. de puisten. <lacht> dat was niet echt cool. Ja, dat was inderdaad niet zo cool. Maar het is ook niet goed. Het is ook niet Jammer. Goed. <lacht> Dankjewel, Rome. Oké. Okay. Hoi. Hoi. We hebben, oh, je moet je uit. <lacht> ik ja, heb een fax, he? ja, ja, we hebben een fax. Uh, 3FM, extra weekend. Hallo. Hallo. Ja. Met Laurent. Lauren! Stijf vanuit de stofzuiger. Ja, stijf vanuit de auto. Over naar de auto. Ja. Oké. Okay. Oh, een Lada. Oh, sorry. Waar staat hij op? Korfbal. Korfbal. Korfbal. Nee. Dat is helemaal niet stoer, dus uh, Maar dat is niet goed. Niet goed, man. Nee. Nee. Ze dus, uh, hey, bedankt. Oké. Okay. Goed weekend. Bye bye. <laughs> bye bye. We hebben wel stiekem een stofzuiger in de auto. Oh nou, ja. Ik, houdt dat die rotzooi wel. eruit. Zo ja. prettig. <laughs> Extra weekend. Goedenavond. Alert. Alert. Goedenavond, jongens. Enig idee? Ik denk op padeletles. <laughs> ja, ik was uh, niet alleen de, was de kleinste, ik had een beugel. En ik zat toen ook nog eens een keer op... Dat was niet echt cool. Het is Giel Bele, hè? Het Giel, Giel heeft, uh, was bijna op één haar na... Of in dit geval op één puist na was hij professioneel balletdanser ballet geweest. Ja, echt waar? Ja, ik snap ineens. Begin de dag met een dansje. Ja, ja precies. <laughs> Wat een openbaar zeg. Ja, ja, ja. Echt? Echt waar? Wacht, ik doe eventjes mijn ogen dicht. Zie je het voor je? <laughs> Sorry. Uh, nee, niet goed, Anna. Dankjewel. Oké, okay, hoor. He, heeft hij echt wel een fase gehad met ook uh, balletpakjes aan en zo? Ja, dat zal wel. van die schoentjes. Hij heeft toch best een normaal stemgeluid gekregen, ondanks dat. <laughs> ja, inderdaad. Ja, hij heeft verteld, dit soort geheimen vertelt hij altijd. Uh, weet je, omdat ze vierde colaatje als hij van God los is. Ja, dus dan, gaat het echt nah, helemaal dan komen parkeerd, die vader eruit, oh, hoor. Oh, man, man, man, man. Heeft uh, de vet is toevallig vannacht weer te gast? Of, uh... Uh, oh, daar heb ik hem eigenlijk helemaal vergeten over te spreken. die was twee weken geleden te gast. Ja, onze latex mevrouw. Uh, oh nou, man. Ik uh, weet het nog niet zeker, maar uh, vannacht gewoon luisteren en kijken. Ja, het is even hè? een vlogfeest. De Freaknacht vanaf een uurtje of 1 op 3 van, en Nederland 3. Goedenavond, extra weekend. Met Marjolein. Marjolein! Marjolein! Hallo. Hmm, wat denk jij? Uh, ik denk uh, blokfluitles. <laughs> <laughs> dat is ook uh, totaal niet stoer, nee. <laughs> nee, is niet goed Marjolein. Dory. Even kijken of we misschien een hint kunnen geven. Waar zat jij vroeger op? Op hotflight ja. les. Op gymnastiek. Gymnastiek. Nee, dat is niet goed. Yeah. Nee. Dat nee, is nou, jammer. Ik, ik denk uh, meisjes zitten er nog wel eens op. Maar waar zit je tegenwoordig op, Margelein? Op die. Ja, gegeven? op Bas. Oh, zit je op de bas? Op Bas. Waarschijnlijk ja. Ja. Nee, afvriend, hè? Ik okay. dacht ja. oh, dat je bassiste was, ja, weet ik veel. Ik speel de Bas. Maar je doet het op een heel andere manier, hè? Okay. Ja, ja, ja. En uh, Komt Bas nog aan ademen toe, of... Uh... Ja, um, yeah, daar geef ik hem af en toe even de tijd voor. Sympathiek van je. En ja, dankjewel ah, Marjolein. Oké. Okay. <laughs> goed, goed weekend. Dag. dag. Arme Bas. Die arme Bas. <laughs> of gelukkige Bas. Kijk, heel <laughs> erg. Okay. Drie van hem, goedenavond. Met Jessica. Jessica. Hoi. Zeg het eens. Uh, op hockey! Op hockey! Maar oh, daar zat ja, ik ook was, uh, niet alleen nee. op. Ik was de kleinste, ik had een beugel en ik zat toen ook nog eens een keer op. Dat was Jamma. niet echt cool. Ja, ah, oh, nee. het is niet goed, maar ik zat ook op hockey. Dat was Stat de hel, ik op hockey? Yes, heb. Jij hebt hockey gezeten? Nee. nee, heel goed. Nee, nee oké. Okay. Nou ja. ik, ik heb nu echt een visual. Ik zie Giel Belen in een paletpakje. Is die met hand mijn Hond lopen met Gerrit in een hockeypakje, met een hockeystick. Nou, ik kan je melden, ik ben er vanaf gegaan toen ik op een gegeven moment op zondagochtend om half acht op een bevroren veldje in Nijkerk met een stick tussen mijn klauwen stond. <laughs> dat ik niet eens meer wist of ik hem vast had of niet. Die stick dan, hè? Waar <laughs> zat jij vroeger op, Jessica? Ik zat vroeger op streetdance. Oh? Uh, streetdance? Street ja, oh, nou, dat vind, vind ik wel... Ik uh... verstond op streaken. Nee, nee. <laughs> dat gebeurt nog steeds niet in clubverband, volgens nee, mij. Jammer is dat. Nee, dat is heel jammer. En dankjewel, Jessica. Fijn weekend. Oké, okay, doei. Doei. Drie van hem, goedenavond. Hoi, met Sius. denk <laughs> Nou, ik wat denk, denk dat jij, dat. Wat zeg je? Ik denk dat hij op paardrijden zat. Paardrijden? Als in uh, dat hij op een paard zat en zo. Uh, ja. En dat paard onder hem. Ja, zoiets, ja. Nou, ja, ik was uh, niet alleen de, zeg, was de kleinste, ik had een beugel. En ik zat toen ook nog eens een keer op paard rijden. Ja. Ja. Dat was niet echt cool. Oh, Dat is wel cool, cool, maar je hebt wel prijzen gewonnen. Yes! Yeah. Yeah. Jij krijgt ja. die fantastische DVD genaamd Crazy. Het is een komisch drama uit Canada over die jonge Zak... die in jaren 60 en 70 <laughs> omringd werd door andere Zakken, namelijk zijn broers. Ja! ja. Daar is een film omheen gemaakt. Je meent het. Ja, echt waar. En die komt naar jou toe. No. Oh, nee. En hij is verpakt in een extra weekend t-shirt. No. Yeah. En als je denkt, hoe krijg ik hem open? Er zit een extra weekend opener bij. Yeah. Yeah. Yeah. Nou, dat. Ja, leuk. Vind hey, je het Vind je het wel leuk? Vind wel, toch? Ja. Je bent wel blij. Ik ben heel blij! Nee, oké, okay, goedelijk. Heel goed. Het was echt zo van uh, Nou, leuk. Een beetje. Het uh, oh. viel een beetje dood, uh, had ik het idee. Amsterdam stuurt gewoon een back. Sexy back in dit geval. We're <laughs> bringing sexy back. Yeah. The motherboys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. No. Okay. I'm bringing sexy back Nee, nee, dat is niet waar. Stil nou even. Nee, dat is, dat is niet waar wat je zegt. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Zo'n weekendje weg met je ouders. Alleen ik moet werken. 3FM maakt werk. Weekend van je weekend. Het Huis van de Heer. Sander de Heer. Dier op 3. En twin Sowieso. De mega op 50. En Bart. De radioshow van Bart. Details: 3FM.nl. Songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young? not his fault. just a dangerous dangerous age that every night is still so much fun and you're still out there darling clinging on to the wrong ideas but I never Maar alleen, alleen ging het omdat jij het bent. Oh, nog één keer. Dus stonden ook op Lowlands. En, en dan merk je wel weer gelijk het nadeel van Lowlands... ten opzichte van Pinkpop, waar ze nu gaan staan. Dat, die tent zat zo afgeladen vol. Ja, en terecht. Er kon niemand meer bij in. Wat een fantastische band is dit, toch? Maar goed, die herkans komt er gelukkig aan. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ik zeiden ze, ja. Ja. ja. <laughs> ze komen ook echt, hoor. Ja. hey uh, Razorlight, komen jullie nog een keer langs? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Precies. Nee, nou, in de morning Pink opnieuw op. Op. uit, mensen. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Heel fijn. Ja, en, ja, en wat mij betreft dat uh, uh, More Than Words effect... Laat maar lekker zitten, toch? Precies. Wij, wij onthouden ook dit nummer. Tot in de lengte van dagen. Zullen nooit meer vergeten? Bijna tien voor tien. Zometeen een plaat die je zelf uitzoekt. Ja. In de... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! Dus laat me even horen wat je wil horen. Uh, SMS'je, denk ik. 333 ja. Ah, ja, en dan okay. gaat zometeen The Magic Finger. The oh, Magic Finger van het station. <laughs> van uw <UD> Jokkie. <-Shockey. laughs> gaat dan uh, langs alle request en daar waar jij uh, zegt stop, daar stop ik dan ook. En dan... Uh, dan kijken we wat er uh, uh, uh, aan... Ik kijken we, uh, wat ik voor je ja, kan doen. Ja, laat werken. Een uh, t-shirtje erbij toch? Ja, ja hoor, t-shirtje, ja, open hetje. Ah ja joh, komt helemaal okay. goed. 3-3, 3-3. Maar een erbij. Het regent hè. Umbrella. Umbrella. You have my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. baby cause in the dark, you can't see shiny car Leuke grap eigenlijk. Leuk Dat is weer bericht voor de komende dagen. It's raining, ja, ja. raining, raining. En volgende week hebben die hem wel eens nodig, hè, voor in de cocktails. Ja, een parasoletjes zijn. Oost een Sorry. Parasolletjes. De, de extra weekend cocktailparty volgende week in dit theater. Met uh, professionele cocktail shakers, en misschien ook wel met jou. Je kunt je aanmelden. Ja, via Gerard uit 3FM.nl. Of Michiel 3FM.nl. En dan hebben we volgende week een melange aan cocktails voor. Maar, alleen als je vrouw bent. en Ja, het is een ladies' night. ladies' night. The feelings of cocktails, right? Ja, nou, ik bedacht het wel. Dus een gezellig damesfeestje volgende week in de studio Daar moeten we ook wel echt een damesfeestje van maken. Dat we gewoon op een tv-tje zegt in de City aanstaat. Oh ja, ik in de box thuis. Oh, toen had ik dat niet moeten zeggen. Nee, heb je thuis, nog een keer? Ja, ik heb de box thuis van Sex and the City. Ik ook, de schoenendoos. <laughs> Precies. De shoebox. Ja. Leuk hey, hoor, Veenstra ook. Zullen we straks even over verder praten? Zullen we eventjes... Uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! Yes. Even afhandelen. Even met die uh, magic vinger van het station. Oh ja, daar gaan we. Zeg maar stop, hè. Ik ga langs al requests die binnenzijden. Ik binnen zeg maar zelf komt. stop en dan, uh, dan weet je hoe laat het is. Ja. Yep. Misschien dat ik nog een, uh, de stop enigszins wat uh, meer moet... Uh, ja, de stop zit vast, hè. ...kraak bijzetten. Nee, ik denk dat gewoon. Uh, een oh, nagel eraf nu, hè? Dankjewel, hè? Was dat subtiel? Uh, was het? Ja. ja oh, dit is, uh, oh, hij stopt bij, uh, bij Pony. De Pony? Van, uh, ja, paardrijen, hè? Genuine. Ja, dit is wel weer in lijn met, uh, met Dennis Wening. Maar dit is toch die... Uh, Pony? Ja, precies. Hai, met Nou, jij mag het weten. Nah. Ah, ja. ah, yes. hey, <laughs> het is zover, Joost. De laatste plaat is De Jouwe. Het pony van Ginny Ja, dat he? zeggen we, Nou, um, dat betekent dat jij een extra weekend t-shirt en fles openen krijgt. Precies. En je favoriete plaat op de En die plaat komt op de zender. Nou, geweldig. Dank je. Goed weekend, hè. Dank je wel. Jullie ook alvast. Dag. Dag. Doeg. Zo. Nou, nou feest er kan echt niet opnemen ja. Nog een biertje, nee. So dan dan ik, okay. Kom op zitten. Ik maak kan met een laag uit. Is ik echt dat het programma ja, zo ja, moet eindigen. Drie uur lang niveau. Dat je denkt van we houden wat vast met z'n drinken. Houden we dit gewoon ineens? We bieden wat vast. Het Ik vind het zo ranzig, hè? Drie weken voorbereiding. De hele middag op kantoor. En dan eindigt het programma met.. I'm just a bachelor, I'm looking for a partner, partner, someone who knows how to ride, without even falling off, gotta be confided and pro. switch me to my limits, girl when I break you off, I promise that you won't. I would do Uitzending. Ja, de cocktailparty. Oh ja. Het moet helemaal geen normale uitzending. Lijkt me wel leuk om dan met allemaal dames... Uh... Uh, nou, kom op, oh, zeg. <lacht> het ja. Ja. Dat het niet een typische is ding hoeft te zijn, weet je. Nee, nee absoluut niet. Nou, dat is over dan deze editie van Extra Weekend. Doe je het nog één keer doen? Nog één keer? Uh, nee. Oh, <lacht> ja. Extra Weekend. Ik ja, kan alles op commando, hoor. Zeg maar. Nee, dat is dat. En uh, zometeen om tien uur de collega's van 3 12 XL. En ik spreek jullie vannacht weer. Oh man, een minuutje of uh, vier. Vier, hè. ik heb er... Uh, vier heel veel bewondering voor. Ben ik te vroeg nu trouwens? Ja, precies. Ja, want dat is nu pas hey, afgelopen. op hey. je eronder. Zo oh, jammer. Klaar. Dan geprutst hè? Nou. Autoschade. Sta je dan? Wat nu? Onduidelijk. Papieren, bellen, slepen. Maar, eh, uh, kan niet. Bij Ora wel schade simpel opgelost en heel voordelig, want een polis op maat nu met 10% extra korting. Check je voordeel. Kijk snel ora.nl. Ora, direct resultaat. Hey, Dolph hier met een klassenfoto uit 1969 waarop ik...